Mark Hokke met het NOS Journaal. Een Turkse Nederlander mag Turkije niet verlaten om politieke redenen. De man ging met zijn gezin op vakantie en werd bij aankomst meteen gearresteerd, schrijft trouw. De man heeft contact gehad met buitenlandse zaken. Een woordvoerder bevestigt dat de man is gearresteerd, maar inmiddels weer is vrijgelaten. Hij heeft een uitreisverbod gekregen. Hij zou zich op sociale media kritisch hebben uitgelaten over president Erdogan en de politieke situatie in Turkije... Volgens Trouw mag zijn gezin wel terug naar Nederland. De politie heeft een Roemeense bende opgepakt die tijdens het rijden vrachtwagens heeft leeggeroofd. Ze gingen achter een vrachtwagen rijden, kropen op de motorkap en forceerden de achterklep. Daarna haalden ze de lading uit de wagen. In Nederland zou op deze manier vijf keer een overval zijn gepleegd. De bende werd dit weekend opgepakt in een vakantiepark op de Veluwe... Er lag voor een half miljoen euro aan gestolen spullen... en ook stonden er de speciaal geprepareerde auto's... die voor de overvallen werden gebruikt. Bierbrouwer Heineken heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. Onder meer door het goede weer werd er in Europa meer bier gedronken. De omzet steeg met bijna 4 naar 10,5 miljard euro. De winst nam met ruim een derde toe naar 440 miljoen euro... Door de relatief dure euro verdiende Heineken minder buiten Europa. Er werd in Noord- en Zuid-Amerika wel meer bier verkocht. Alleen in China en Vietnam daalde de bierconsumptie. Bijna een miljoen mensen hebben gisteren gekeken... naar de Amsterdamse burgemeester Van der Laan in het tv-programma Zomergasten. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als de uitzending van vorige week... met microbioloog Rosanne Hertzberger. Van der Laan is terminaal ziek. Hij leidt aan uitgezeide longkanker... De burgemeester zei dat hij zich erg gesteund voelt door de Amsterdammers en dat hij zelf besluit wanneer hij stopt als burgemeester. Het weer ten noorden van de grote rivieren valt een enkele bui, met name in het noordwesten. In de loop van de dag schijnt de zon wat vaker. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op enkele buien en de temperatuur verandert verder weinig. Dit, DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er zijn op dit moment geen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 Oh, Come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Down, yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Look when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Look when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, Strip that down, go. Look when you hit the ground. She gon' strip it down for though, yeah. Strip it down.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 No one when the Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, Come that down for me. van dit moment? Uh, Yo, the lion pain strip and strip that down. Daarmee is het 14 over 4 geworden, tijd voor de Pit Report. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, en tegenover mij zit Albert-Jan Vos en die weet er alles van. Wat heb je ons te melden, Albert-Jan? Uh, kort maar krachtig. Romain Grosjean en Kevin Magnussen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 to the road while you're traveling Muziek, Deze single van de Little Riverbends. Band. hoorde, it's a long way there. Ja, morgen is het zover hè, Nationale Oldtimer-dag. Al uh, ik je net even een bericht. Ja. Want ook op uh, Facebook wordt het evenement uh, flink gepromoot op dit moment. Ja, dus meer dan 1.500 oldtimers. Zo hé, zo hé. Dat kan alleen op uh, circuit Zandvoort. Ja, en morgen de MCB uh, uit de kast. Ja, zeker weten, gepoetst en, en wel. Dus, gepoetst en wel. Dus. En uh, ja, vorig jaar was het nog concours de, de Dalle Daags.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 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermaland.nl. Want ook Luna verdient een thuis. Dus ga voor Luna of de andere leuke dieren naar het Dieren thuis. Hier aan de Keesomstraat nummer 5. Zometeen om kwart voor vijf gaan we hem doen, hè? En het gaat over die oldtimer dag waar we het zojuist juist over gehad hebben. Maar eerst onder meer deze. Hier, as I watch the ships go by. I'm rooted to my shore.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 Silence. The warmth of your hand and a cold gray sky, it fades it to the, the distance. distance.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 Zo was het geen stofzuiger of iets? Zoiets. Zo dadelijk het gedicht van de dag meneer eerst van Frankie Valley en the Four Seasons.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 Pas je wel op, eh, morgen albert <laughs> ja. nou, Hij wij moet wij heel blijven, he. het autootje. Het gaat allemaal op op de dezelfde kant op, hoor. Ja, <laughs> <u>. <laughs> dan is het goed. Jullie de three jackets en het autootje na het gedicht van de dag. Inderdaad, de auto aan de oldtimer. Nog negen minuten te gaan, Zandvoort op zaterdag. Nogmaals, een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren en blijft het vooral doen. He. Zodat ik ook na vijf uur geen live entertainment view.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 Dus wellicht maken we ons op voor drie prachtige dagen in Zandvoort. Met veel muziek en veel activiteiten tijdens dit prachtige evenement. Zo is het verder. Hebben we nog nieuws over het Reuzenrad. Hij he, is een paar weken geweest. Ja, klopt. Op het uh, Badhuisplein. Dus en die komt wel weer terug. Dat is de bedoeling. Maar dit jaar gaat het niet meer lukken. Dus ze waren nog bezig met een vergunning. Vergunning, de, uh, aan ja, aanslag. dat is dus uh, niet gelukt. Okay, dus dit jaar... Want het was een uh, experiment, zeg maar. He, dat, uh, ja.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 Hij hij, hij, hij, hij is naar de bruiloft. Naar de bruiloft. Hij is naar een dus bruiloft. Hij is er zo dadelijk niet met uh, entertainment voor You. We hebben het al, Fred Heij. Ja. Klopt. Even voor de, voor de luisteraars. Maar wel entertainment voor you. Gewoon lekkere non-stop muziek tussen vijf en zeven uur bij CFM. Wij zijn er volgende week weer. Jij gaat morgen oldtimer'en. Ik ga oldtimer'en. Ik ga een concours delegans. Ik zal mijn nette pak aantrekken. En jij gaat naar de Formule 1 in Hongarije. <lacht> zo is het. <lacht> ja, ja, Oké. Nou, ja. Goede reis. Leu, leuk rietje. <lacht> ja. Toch Goeie Oké, okay, tot volgende week en bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. One Dag. Doei When you're chewing on last gristle. that grumble. Give a whistle. And help things turn out for the best. I...